In de Senaat hebben ze nog wel de overhand. De nieuwe congresleden worden vanmiddag geïnstalleerd. Obama tekende gisteren een wet die nog door het oude congres werd geloodst. De Amerikaanse voedsel- en wareautoriteit krijgt onder meer de bevoegdheid... om onveilig voedsel terug te halen en de controles worden verscherpt. Het is de eerste ingrijpende wijziging van de wet sinds 1930. In de Duitse stad Hamburg is een levende baby gevonden in een koffer...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 Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. Is supersnelrecht wel een zegen voor het land of een PR-stunt voor justitie? Ook is het vandaag Dag. En California neemt afscheid van gouverneur Arnold Schwarzenegger. Onze muzikale gast vandaag is Joost Dobben. Welkom bij het tweede deel. Nog Europa. steeds wakker Nederland. Het nachtprogramma met nieuwswaarden. Mijn naam is Casper Meijer. En ik ben Inge Stol. En als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat. Pak de telefoon en bel onze redactie op 0800-1121. 0800-1121. Mailen mag ook studioapenstaartje steeds Studioapenstaartje Nl. Maar u kunt ook met ons twitteren. Gebruik dan onze twitternaam. At redactie WNL. Of gebruik de hashtag WNL. Gezelligheid. Goed, het zou het wapen moeten betekenen waarbij verdachten van een misdrijf supersnel worden veroordeeld. Het supersnelrecht. In de praktijk loopt dat zo nu en dan echter wel anders. Ook de afgelopen dagen zijn er weer meerdere zaken door het supersnelrecht gekomen. Maar het gewenste effect blijft in vele gevallen uit. Aan de, aan de telefoon hebben we strafrechtadvocaten Malou Hoeksema. Zij heeft ervaring met het supersnelrecht. Goedenavond. Goedenavond. Drie jaar geleden werd het supersnelrecht als de nieuwste troef voor oud misdadigers gebracht. Even resumerend, kunnen we spreken van een goed idee? Nee, wat mij betreft in het geheel niet. Waarom niet? Nou, ik um, ben van mening dat het supersnelrecht in sommige specifieke gevallen um, best zinvol kan zijn. En dan bedoel ik met name bijvoorbeeld bekende verdachten um, van een, een misdrijf... waar normaal gesproken een gevangenisstraf voor gegeven wordt... ...voor wordt opgelegd, dan kan het gunstig zijn uh, voor een verdachte... ...om zo snel mogelijk te weten waar die, nou ja, waar die aan toe is. Maar in de meeste gevallen um, wordt wat mij betreft een verdachte veel te lang vastgehouden... ...en wordt in verzekeringsstelling uh, onrechtmatig gebruikt. Iemand wordt drie dagen vastgehouden en daarna meteen veroordeeld. Wat, maar wat gaat er dan mis volgens u in de drie dagen? Nou, als iemand wordt aangehouden, dan, dan uh, mag hij zes uur worden opgehouden voor verhoor... Als het onderzoek dan nog langer duurt dan kan iemand voor de duur van drie dagen in verzekering worden gesteld en dat kan maar op basis van, van één grond en dat is in het belang van het onderzoek. Zo staat het in de wet omschreven. Dus dat betekent en dat staat ook expliciet in de wet als het onderzoek is afgerond dan moet iemand zo spoedig mogelijk in vrijheid worden gesteld. Nou, en wat doen ze met die supersnelrechtszittingen? Ze houden iemand dan vast in de wetenschap dat er een zitting aankomt uh, binnen die drie dagen. Maar het onderzoek is in sommige gevallen dan al afgerond. En iemand zou dus eigenlijk in een, een normaal geval, dus een niet-nieuwjaarsgeval, uh, al in vrijheid gesteld moeten worden. En dat doet het Openbaar Ministerie dan niet. En dat is onrechtmatig. Maar ook is gebleken dat de bewijsvoering niet altijd binnen drie dagen rond is... waardoor het eigenlijk de rechter zo nu en dan op vrijspraak over moet gaan. Dat lijkt me nou niet echt de bedoeling van het supersnelrecht... Dat is absoluut niet de bedoeling van het openbaar ministerie. Um, maar voor mij als strafrechtadvocaat is dat natuurlijk wel een wenselijke bijkomstigheid. Op het moment dat het bewijs niet rond is, er moet de rechter vrij spreken. En heeft u enig idee hoe vaak dat voorkomt? In hoeveel nee, procent van de gevallen? Nee, daar heb ik, daar heb ik geen gegevens van, van bij de hand. Um, ik denk dat het niet heel vaak uh, voorkomt. Ik hoorde toevallig, uh, toevallig dat in Utrecht vandaag acht... Zijn, ...zijn behandeld door middel van het supersnelrecht... ...en dat er één vrijspraak was gevolgd, dus dat valt nog wel mee hoor. Het is natuurlijk ook zo dat het ook mijn ministerie kan besluiten... ...dat op het moment als het bewijs niet rond is, dat ze meer tijd nodig hebben. En dan kunnen ze die, die bepaalde zaken gewoon op een reguliere zitting aanbrengen. Dus het zal denk ik niet het geval zijn dat er nou echt bij supersnelrechtzittingen... ...veel meer vrijspraken um, voorkomen dan dat in de reguliere gevallen het zou zijn. En verdachten die kunnen er zelf voor kiezen uh, of ze door middel van het supersnelrecht worden berecht... Of... Of normaal. Uh, dat lijkt me eigenlijk een cadeautje voor de verdediging. Je mag gewoon zelf kiezen hoe je hoe je het hebben wil. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar er moet worden afsta afstand worden gedaan uh, van de normale dagvaardingstermijn. Um, maar nogmaals, in sommige specifieke gevallen is het gunstig voor een verdachte. Absoluut. Heel veel mensen die bekennen vinden het natuurlijk prettig om snel te weten waar ze aan toe zijn. Um, maar andersom gezien is het natuurlijk niet de bedoeling dat iemand langer wordt vastgehouden... dan dat in normale gevallen het geval zou zijn. En dat is ook vorig jaar in, in maart door het gerechtshof Arnhem um, beoordeeld... dat het onrechtmatig is. En in dat geval, specifiek geval wat ik uh, aan de orde heb gehad... Is toen ook strafvermindering uh, gevolgd. Maar waarom is het supersnel rechter eigenlijk? Ik bedoel, het klinkt meer als een grote marketing stunt dan een goed werkend project. Ja, dat zou je natuurlijk eigenlijk aan het Openbaar Ministerie moeten vragen. Maar ik ga er ook vanuit dat het inderdaad een, een, een, een ja, soort marketing is, zo zou je het kunnen noemen. Het heeft natuurlijk een precedentwerking. Als iedereen hoort van het Openbaar Ministerie en de politie, die gaan, gaan streng optreden met autonu. En je loopt het risico drie dagen in de cel te belanden voor feiten uh, waar dat normaal niet het geval bij zou zijn. Ja, dan passen mensen wel op en ik denk dat dat het effect is wat ze willen bereiken. En uh, raadt u uw cliënten aan om uh, via Supersnelrecht voor de rechter te, vers te verschijnen? Nou, dat ligt helemaal aan het specifieke geval. Op het moment dat iemand bekend en het bewijs rond is... dan kan het zeker uh, gunstig zijn. Uh, maar in de meeste gevallen zou ik zeggen... Uh, niet doen als je het risico loopt om dan langer vast te zitten. Goed, dank u wel voor de toelichting. Malou Hoeksema, strafrechtadvocaat over het supersnelrecht. Dank u wel. Het is acht minuten over drie en u luistert naar nog steeds wakker Nederland. De informatie uit Wikileaks is nog niet eens allemaal uitgeplozen of de volgende rits aan informatie ligt alweer op straat. Het verschil is wel dat deze informatie bewust door de overheid gelekt is. Het Nationaal Archief hield vandaag weer open huis. Martin Berendsen is de Rijksarchivaris. Goedenacht. Goedenacht. Een materiaal van 648 pagina's. Dat is wel een hoop informatie. Wat staat daarin? Nou ja, en die 648 pagina's, dat, dat is nog niet eens de informatie zelf, maar dat is een beschrijving van de informatie. Um, dat is alleen nog maar de catalogus, um, de toegang waarin staat welke stukken openbaar worden. Um, alles bij elkaar gaat het om, um, ja, wij tellen altijd in, uh, in strekkende meters archief. Dus het gaat om een paar honderd strekkende meter uh, stukken die openbaar zijn geworden. En dat gaat over verschillende soorten archief. Het gaat over archief van overheidsorganen, heel veel overheidsorganen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over particuliere uh, collecties. Uh, ik noem even een voorbeeld. Uh, uh, Marga Klompede, die heeft de vrouwelijke minister van Nederland, heeft haar archief overgebracht, het Nationaal Archief, en bepaalt dat bepaalde dingen pas uh, wat later openbaar mochten worden. Nou, het materiaal uit dat archief is uh, vandaag ook uh, vrijgevallen, zoals we dat noemen. En kunt u nog wat voorbeelden geven? Een paar sappige misschien? Nou, ik uh, uh, sappig, weet u, dat, dat, dat moeten um, de onderzoekers maar eens um, uh, gaan uitzoeken. Wat ik zelf wel heel interessant um, uh, vind, is dat bij dit soort uh, gelegenheden. Um, en dat lijkt inderdaad een heel klein beetje op dat Wikileaks-materiaal. Uh, uh, dat heel veel materiaal van ambassades vrij is gevallen. Het is bij ons alleen veel ouder. Um, maar ik zat zelf vandaag uh, even te kijken omdat een journalist me erop wees. Uh, uh, bijvoorbeeld in de uh, archieven van de Nederlandse ambassade uh, uh, in Italië uh, uit de jaren 30... waarin je um, een heel mooi onderzoek zou kunnen doen over bijvoorbeeld uh, um, de handelsrelaties... tussen uh, Nederland, Nederlandse bedrijven uh, en het toenmalige regime van Mussolini. Nou, daar, daar valt nog wel wat in te ontdekken, schat ik zo in. En was het een run op het archief vandaag? Nou, Wij waren er zelf eigenlijk. Uh, um, uh, wat wij vonden het, het materiaal. Uh, toen we er zelf uh, uh, doorkeken, dachten we van. Nou ja, het zal ons benieuwen of dat er toch mensen op, uh, op afkomen. Maar wij waren wat mensen komen nou, toch weer verbaasd van het aantal onderzoekers en journalisten dat zich dan toch. ...keurig netjes om negen uur vanmorgen bij ons uh, meldt... ...en toch heel graag die catalogus um, die van ons wil uh, uh, doorlopen. Dat is overigens wel een extra service die we uh, sinds vorig jaar hebben uh, uh, geleverd. Um, mee, uh, in het verleden lieten we onderzoekers echt zelf allemaal aan detail uitvinden welk materiaal nou vrij viel. En nu bereiden we ons daar wat, wat beter op voor... en maken we zelf een, een, een nieuwe catalogus... waarin dus echt allemaal op een rij wordt gezet... welk materiaal is vrijgevallen. Dus je kunt echt um, ja, vanaf vanmorgen negen uur... Um, het materiaal wat is vrijgevallen al opvragen. En inderdaad, het viel mij op dat er behoorlijk wat journalisten... en onderzoekers uh, stonden vanmorgen. En ook dagjesmensen die denken van... nou ah, we zijn in Den Haag, kom we gaan eens gezellig uh, naar het archief. Uh, <laughs> Er zijn altijd mensen die uh, denken, kom we gaan eens gezellig bij het archief kijken. Maar die komen dan heel eerlijk gezegd niet voor uh, um, de, de vrijvallende archieven van die dag. Want de, de, de echte dagjesmensen, die lopen altijd uh, het gebouw binnen om naar de gezamenlijke tentoonstellingsruimte van het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek te gaan. Uh, en daar is het voor dagjesmensen veel leuker dan bij ons op studiezaal. Is het ook uh, voor de mensen thuis via internet te bezoeken of te, te, op te vragen? Of moet je echt uh, naar het archief toe? De, de totalis, de index die we hebben gemaakt, het overzicht van de archiefbestanden... Geworden, dat waren er 648, hè? Ja, dat is gewoon op het internet raadplegen. Maar als je de originele stukken wilt zien, dan moet je naar het komen. Nou, ik dank u wel voor uw toelichting, Martin Berendsen, Rijksarchivaris van het Nationaal Archief. Oké, met veel okay, genoegen. En straks bellen we nog naar onze correspondent in L.A., want Arnold Schwarzenegger is daar niet meer de gouverneur van Californië. Maar eerst naar onrust in Pakistan. Ja, de gouverneur van Punjab werd vandaag doodgeschoten door een van zijn beveiligers. Eerder deze week viel ook al de coalitie, waardoor Pakistan opnieuw in een diepe politieke crisis is geraakt. Bij ons aangeschoven is onze WNL-collega en pakistan deskundige Kameran Oela. Goedenacht. Goedenacht. Uh, doodgeschoten worden door je eigen lijfwacht. Hoe kan dat in hemelsnaam? Ja, het is een beetje een raar verhaal. Maar in Pakistan is afgelopen maand een christelijke vrouw opgehangen. Zij had de profeet Mohammed beledigd. En Pakistan kent nog sinds de oprichting van Pakistan in 1947 een wet... dat het niet mag, de wet op blasfemie. Um, daar is veel gedoe over geweest. En de man die nu dood is geschoten, Salman Tassir... Hij was um, de gouverneur van een van de, de van eigenlijk de grootste provincie, zeg maar de randstad van Pakistan, Punjab. Mm -hmm. um, en hij heeft er tegen tegengekeerd. Hij dacht van dit kan echt niet. Die, de geesten kunnen niet zomaar die vrouw laten ophangen. En zijn lijfwacht uh, die was er schijnbaar tegen. En toen, uh, dat was reden genoeg om hem uh, om te leggen. Ja, blijkbaar wel. Er was dus heel veel gedoe over. Veel politie waren voor, anderen waren weer tegen. En er is zelfs een fatwa uitgesproken. Een van, de, een van de geestelijke, een van de imams. Die hebben gezegd, ja, deze man, deze politicus, die moet dood. Hoe dan ook. En die lijfwacht die heeft gedacht, van: Ja, ik sta er eigenlijk al achter. En ik kan die man vermoorden. Die heeft stiekem een plannetje beraamd. Is er al meer bekend over de dader? of? Ja, het is een jonge vent, 26, net vader geworden. Een, een dochtertje van een paar weken oud. Uh, en heeft dit uh, afgelopen weekend waarschijnlijk bedacht. Hij heeft een paar dagen niet gewerkt. Vandaag wel gewerkt. Van achter de beste man, de politicus, Salman Tassier, had geluncht, kwam naar buiten. En hij is van achteren 27 keer uh, geschoten. Dus gewoon echt als een om, om zeker afschoten. te weten dat, het, uh, nou, dus, dat dit loodje het zou is. Het is in ieder geval gelukt. Uh, het kan, is zeker gelukt. Kan ja. hij nou niet ook de doodstraf krijgen? theoretisch gezien wel. Het is dus mogelijk dat hij nu ook de doodstaf krijgt... omdat hij een, een moord heeft gepleegd. Maar je ziet dus, en dat is waanzin, dat is voor ons heel moeilijk te begrijpen... dat heel veel politici in Pakistan ook zeggen... het is een held. Dit is terecht. Deze man had uh, dingen gezegd, uh, deze man heeft tegen wetten geageerd. Dat kan niet. Uh, dus er is nu weer opnieuw verdeeldheid. En ik vermoed... Uh, maar daar moet je voorzichtig natuurlijk mee zijn, want uh, in Pakistan hebben ze ook gewoon recht. Maar ik vermoed dat, dat de beste man uh, niet heel hard gestraft zal worden... en dat hij op de een of andere manier wel vrijkomt. Maar je zegt net al dat uh, verschillende politici hebben erop hebben gereageerd. Denk je dat dat veel invloed zal hebben op de politieke situatie? Ja, zeker weten. Kijk, dit is, dit is de, de grootste politieke moord in drie jaar. Drie jaar geleden is de oude premier Benadji Bhutto vermoord. Sindsdien uh, is haar, uh, haar echtgenoot, dus de, de weduwe, die is nu uh, president... Afgelopen jaar leek het, nou eindelijk is het wat rustiger geworden in Pakistan. Maar met deze politieke moord, de val van het uh, Pakistanse kabinet... Uh, afgelopen weekend, denk ik dat de situatie nu wel vrij, uh, vrij zal verergeren. En uh, we moeten het goed in de gaten houden, want kijk... Politieke instabiliteit in, uh, is nergens goed. Maar politieke instabiliteit in deze regio, Afghanistan, Pakistan... Ja, dat is iets wat gewoon over de hele wereld gaat. Dan, dan, dan kijkt Amerika mee, dan kijkt de EU mee. Dus uh, ja, dit gaan we denk ik... Uh, ik denk dat we veel van gaan horen de komende tijd. En de politiek in Pakistan is voorlopig uh, nog geen beste zaak. Nee, dankjewel Pakistan-kenner en uh, WNL-collega Cameron Oulu, Oula, sorry, over de politieke situatie in Pakistan. En zometeen vanaf vier uur natuurlijk bij Nu Al, Wakker Nederland. Dank je wel. En dan over naar de muziek, want nog steeds in de studio zit uh, Joost Dobbe. Wat, uh, wat ga je voor ons spelen? Uh, nu weer een eigen nummer. Het heet uh, Oh Maria. Nou, we zijn benieuwd. Oh my sweet cup of coffee. She told me once again she has to go The children are still crying on the moon Dusty tears are coming back too soon Oh, my sweet pool of sorrow I never felt so sick and so alone dark horse is running free. Would you still look after me? Oh my Maria van Joost Dolbe. Straks speel je nog een laatste nummer voor ons. Maar eerst gaan we over naar de de Holland-Amerika-lijn. Ja, de speelfilm heeft acht jaar geduurd. Maar nu is het toch echt over voor Der Arnold. Sinds gisteren is hij niet meer de gouverneur van California, Grijze muis Jerry Brown heeft zijn plaats ingenomen. In Los Angeles is onze correspondent Joris erbij. Goeied. Goedemagt. Arnold Schwarzenegger had een aantal bijnamen. Welke waren dat? Na nou, onder andere de uh, uh, governator. Dat is natuurlijk zijn bekendste. Uh, maar soms noemen ze hem nog gewoon de uh, terminator. En maar, of Arnie. Dus de, de, de gouverneur werd gewoon de terminator genoemd uh, door het Ja, hok. door sommige mensen wel, ja. Dat klinkt niet echt alsof hij heel serieus genomen werd. Ja, daar kun je een beetje vraagtekens bij zetten. Want uh, ja, hij is toch acht jaar gouverneur geweest. Maar als je uh, veel mensen in Californië vraagt wat ze van Arnold Schwarzenegger vinden... Dan, moet uh, een groot gedeelte van de mensen, denk ik, toch lachen. Ja, de, de werkeloosheid in Californië is enorm. De schuld zo mogelijk nog uh, groter. Kon hij daar iets aan doen? Ja, dat is uh, lastig om te zeggen aan de ene kant. Want we hebben natuurlijk de financiële crisis gehad. Maar uh, wat altijd veel kritiek op Arnold Schwarzenegger is geweest... Dat hij altijd, uh, hij zet zich altijd onwijs in voor renewable energy en voor een beter milieu. En, uh, dat zijn echt zijn speerpunten. En uh, je hoort hem minder vaak over uh, het creëren van uh, banen of het uh, verbeteren van de economie. Was hij met verkeerde zaken bezig eigenlijk? Tja, ja, ja, dat, is, dat zou je kunnen zeggen inderdaad. Uh, niet dat uh, een betere wereld ook een goed, uh, goed iets is om in, voor je voor in te zetten, maar... Uh, je zou kunnen zeggen dat het misschien beter was geweest... om iets meer aandacht te geven aan de economie en uh, de werkloosheidscijfer. Maar hoe zal hij nu worden herinnerd? Als de Terminator of als de gouverneur? Nou ja, hij zal natuurlijk toch wel uh, de geschiedenis ingaan... als, uh, ik denk toch wel, de, de een van de meest bekende gouverneurs ooit in Amerika. Want... Uh, ja, uh, als je hem ook op Twitter volgde, dan uh, sommige berichten waren gewoon, dan ja, dan moest je gewoon echt hard om lachen. Dan, dan, dan twitterden die foto's van zijn ontbijten, die, uh, die een smiley maakte. Uh, ja, het was wel een hele grappige, charmante man. En toch was hij ook niet onbesproken. Z zijn laatste daad als gouverneur bijvoorbeeld. Dat klopt. Uh, dat is uh, dat is best wel uh, veel in het nieuws nu en het is ook best wel een controversiële beslissing. Hij heeft namelijk um, van een bevriende politiek persoon heeft hij. Um, zijn zoon die zat in de gevangenis voor moord voor 17 jaar. En uh, Arnold Schwarzenegger heeft uh, een strafvermindering gegeven. En nu hoeft hij nog maar 7 jaar te zitten. En dat, dat slecht men in Los Angeles? Nou, uh, de, de, daad heeft, de, de moord heeft zich afgespeeld in San Diego. Dus het speelt heel erg, zich meer af daar. Maar uh, door heel California is het wel zwaar in het nieuws. Want het is toch wel zwaar, heel erg opvallend dat, uh, dat hij de straf heeft verminderd van een. Uh, een politieke ja, figuur en uh, ja, of dat nou zo slim was, dat, ja, dat, dat, dat denk ik niet. Nou, hij wordt nu vervangen door uh, Jerry Brown, uh, Arnold, een beetje een degelijke man, een beetje saai. Dat is wel een contrast. Ja, uh, ja ik denk niet dat uh, Jerry Brown ook zulke leuke tweetjes gaat versturen, maar ik uh, denk wel dat, dat Jerry Brown die gaat, wel, gaat uh, enorm aanpakken, zegt hij tenminste. Uh, hij gaat de economie verbeteren, hij gaat banen creëren. Uh, ja, dat roepen natuurlijk alle nieuwe mensen die uh, in die office komen. Maar ja, of het gaat gebeuren moeten we nog maar gaan zien. Maar uh, hij heeft in ieder geval zin hey, Joris, tot slot, wat ga je het meest missen aan uh, Arnie? Uh, tja, dat is een goede vraag. Maar ik denk toch wel, uh, zijn leuke tweetjes en zijn leuke uh, toespraken... die ik toch altijd wel uh, uh, gaf als gouverneur. Wat, uh, wat is zijn Twitternaam? Zijn Twitternaam is uh, gewoon Schwarzenegger. Okay. Nou, ga ik hem gelijk uh, zo meteen even toevoegen op Twitter. Dankjewel voor uh, je bijdrage. Jo, uh, Joris erbij, rechtstreeks vanuit Los Angeles over Arnold Schwarzenegger, die sinds gisteren gouverneur af is. Dankjewel. P van de A-burgemeester Denis uit Moerdijk maakt deze week bekend dat hij ermee kapt. Hij had best willen doorgaan tot zijn 65ste, maar hij stopt omdat hij anders veel minder pensioen ontvangt. Hoe dit kan, vragen we aan het ABP, het Pensioenfonds voor de Overheid en het Onderwijs. Xander Den al is vicevoorzitter bij het ABP. Goeiedag. Goedendag. Hoe kan het zijn dat je minder pensioen ontvangt als je al je dienstjaren gewoon afmaakt? Nou, kijk, eh, um, het is iets ingewikkelder. Het is bij de overheid uh, zo dat er een overgangsregeling is, een tijdelijke regeling, uh, die gemaakt is voor degene die nog gebruik konden maken van oude futrechten. Het en uh, voor die mensen geldt uh, dat als ze later met pensioen gaan, uh, of later eigenlijk met vervoegd pensioen, uh, dat ze dan een hoger uitkering krijgen. En datgene wat ze niet gebruiken, dat krijgen ze als het ware mee in hun pensioen. Dat geldt alleen voor degenen die voor hun 65e weggaan, want het is vervroegd pensioen. Dus iemand bij de overheid, tijdelijke overgangsregeling, die op 64 jaar en 11 maanden weggaat, die krijgt een stuk hoger pensioen dan wanneer die later zou gaan. Alleen, als je langer doorwerkt naar je 65e, dan bouw je opnieuw extra pensioenrechten uh, op. Je stelt uh, het pensioen waar je recht op uit. Dat betekent dat als je een jaar of 67 bent. Dus na twee jaar dat je dan pensioen weer net zo hoog uh, was als het uh, zou zijn als je met 64 jaar en 11 maanden vertrok. Maar u, meneer, is... u vertelt het nu alsof het de meest normale zaak van de wereld is. Maar eigenlijk is het toch heel vreemd dat als je uh, eerder stopt met werken dat je dan meer geld krijgt dan wanneer je je dienstjaren volmaakt. Dat kan toch wel eigenlijk niet? Nou, dat kan wel, want het is zo. Uh, okay. Dus uh, ja, of je dat vreemd vindt of niet, het is nou eenmaal zo. Die regeling bestaat een aantal jaren. Het is een tijdelijke regeling. En die zijn achtergrond vindt in het feit dat in de wet is vastgesteld, vastgelegd, dat mensen die gebruik maken van een futregeling regeling en later met die fut gaan, ja, dat ze dat meerdere, uh, of wat ze niet gebruiken, als het ware toch moeten krijgen. En dat moet het ABP ook uitvoeren en die doet dat ook. Dus eigenlijk moet iemand of voorstellen met zijn 65ste stoppen of met zijn 67ste? Nou ja, het is maar net wat mensen zelf willen. Er is een keus en die keus is in algemeenheid zo... dat als je later met pensioen gaat, dat je een hoger pensioen hebt. Uh, en als je eerder met pensioen gaat, dat je dan een lager pensioen hebt. Alleen, uh, de regeling is in die overgangsregeling... want dat is een tijdelijke regeling... heeft allemaal te maken met het verdwijnen van de futregeling, regeling is het zo dat inderdaad in die periode... Uh, het pensioen lager is dan de voor of de na... Maar dat zou betekenen dat de burgemeester uit Moerdijk gewoon zijn, uh, zijn taken zou kunnen voldoen die jaren? Nou ja, dat moet u aan hem vragen, alleen u vraagt aan mij hoe zit de regeling in elkaar en ik probeer dat uit te leggen uh, zoals dat, uh, dat zit. Maar hij zou er dan en, financieel uh, niet op achteruit raken bijvoorbeeld? Oh, als hij nog langer door zou werken, maar ja, ik, ik wil het niet over individuen hebben, maar de regeling is zo, hè? dus als mensen voor een 65ste vertrekken is er een bepaald pensioenniveau, nou als je op je 65 vertrekt is dat uh, lager, maar als je dan toch zou besluiten een aantal jaren door te werken dan wordt het weer hoger. Nogmaals, het is een tijdelijke regeling, heeft te maken met overgangsrecht. Maar mensen die doorwerken tot hun uh, 67ste of hun uh, 68ste of hun 70ste, ja, die zien hun pensioen allemaal stijgen. Maar het is wel typisch, want uh, deze burgemeester Denny uit Moerdijk uh, heeft van tevoren gezegd dat hij zijn termijn van zes jaar wil volmaken. Dus dat zou, als ik het zo uit mijn hoofd reken, tot zijn 67ste of nog wel daar voorbij zijn... En nu geeft u aan te gaan stoppen omdat hij geen dief van zijn eigen portemonnee is. En u zegt eigenlijk als hij dus zijn termijn volmaakt... dan zou hij er niet financieel op achteruit gaan. Nou, ik ben helemaal niet van plan om te praten over individuen. U vraagt aan mij hoe zitten regelingen in elkaar. En ik probeer u... Um ja, ik probeer uit te leggen hoe dat in elkaar zit. ja En wat betrokkenen doen, moet betrokkenen zelf weten. Daar ga ik niet over. Meng me ook niet in. Uh, alleen de regeling is zoals die is. Maar ik zou er ook uren over kunnen spreken. Maar dat uh, zou u niet van mij uh, willen horen... Um, en daar zit, uh, ja, als het ware, zo'n dipje in. Uh, ja, uh, hoe iedereen daarmee omgaat, dat is het goede van de pensioenregeling tegenwoordig. Mensen kunnen zelf kiezen. En in zijn algemeenheid geldt eerder weg lage pensioen, later weg hoge pensioen. Uh, en voor die mensen met die uh, overgangsregeling, tijdelijke regeling, um, daar geldt ja, in die uh, leeftijdsklasse nou net een ander effect. Nou, het is duidelijk. Dank u wel, Xander den L, vicevoorzitter van het ABP. Straks bellen we in onze rubriek Pluk de Nacht nog naar de Nederlandse kustwacht. Maar eerst is het tijd voor het... Het Nieuwsminuutje. En die doen we met Jo van Egmond. Ja, goedenavond. Het kindermisbruik in een Rooms-Katholieke kerk in Amerika... heeft de bisdom financieel de nek omgedraaid. In de kerk in Wisconsin zijn ongeveer 200 dove kinderen misbruikt... en dat levert de kerk te hoge schulden op. Om het geld te verzamelen waren al eigendommen verkocht... werd er bezuinigd en werd er gespaard geld gebruikt. Maar dat bleek dus nog onvoldoende te zijn. Zeker vijf Amerikaanse bisdommen hebben sinds 2006 faillissement aangevraagd... vanwege de financiële gevolgen van het misbruik. En daarom ben ik ook nog zo zwaar ademend. Er is zojuist een brand uitgebroken in Zaandam. Zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Maar uh, straks daar meer over. En tot zover... Het Nieuwsminuutje. Het is één minuut voor half vier. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Het nachtprogramma met nieuwswaarde. En na dit bloedserieuze nieuws is het tijd voor ons satirisch journaal. Dit is... Globaal nieuws van de speld met Diederik Smit. Goedenacht en welkom bij de eerste aflevering vanuit de nieuwe studio in Aalsmeer... Zoals u hoort, met publiek voor het eerst. Ja um, Leo, je kunt hem weer uh, uitzetten. Goed, we beginnen zoals altijd met het nieuws. Het wereldkampioenschap Lange Baan schuiven is drie maanden uitgesteld. Dat maakt een woordvoerder vandaag bekend. Het is voor de vierde keer dit jaar dat het kampioenschap is uitgesteld. De organisatie spreekt van een stap in de goede richting. En dan het geweld tegen hetero's in het uitgaansleven neemt toe... Volgens een nieuw onderzoeksrapport van de gemeente Amsterdam is het aantal geweldsdelicten tegen heteroseksuelen in 2010 verdubbeld ten opzichte van een half jaar geleden. Met name in de grote steden zijn rechtgeaarden steeds vaker het slachtoffer van fysiek geweld en intimidatie. Ed Nijpels is voorzitter van Straight Forward, de grootste belangenvereniging van hetero's. Nijpels, zelf ook hetero, vindt dat er meer aandacht moet komen voor het geweld. Kennelijk hebben we nog steeds niets geleerd van de moorden op Kennedy, Martin Luther King en John Lennon. Premier Rutte en de Franse president Sarkozy zijn het deze week eens geworden over een brug tussen Nederland en Frankrijk. De brug zal Breda en Lille met elkaar verbinden en de reizigers de mogelijkheid geven over het kansloze België heen te rijden. Het arme en politiek onbestuurbare België staat een vruchtbare samenwerking tussen beide landen niet langer in de weg. Volgens Rutte is België een land waar je liever op neerkijkt dan doorheen rijdt. En dan gaan we nu verder met het financiële nieuws. APPLAUS Gisteren is op de Amsterdamse effectenbeurs het beursjaar 2011 van start gegaan... Na twee bewogen jaren op de financiële markten... zijn de vooruitzichten voor komend kalenderjaar gunstig. Hier in de studio Guido Heerkens, financieel analist... bij de Vereniging voor Effectenbezitters... om enkele vragen te beantwoorden over wat we kunnen verwachten van 2011. Meneer Heerkens, welkom. Dank u wel. U bent uh, financieel analist bij de Vereniging voor Effectenbezitters. Hiervoor heeft u ook enkele jaren bij de AFM gewerkt... en daarvoor als broker bij Goldman Sachs. Nou, heeft u zich een beetje kunnen voorbereiden op vandaag? Um, ja, uh, nee, ja, het is mijn baan. Ik bedoel, uh, ik zit hier dagelijks bovenop. Heel goed. Nou, laten we even beginnen met de inflatie. Deze werk werd bekend dat over het afgelopen jaar de inflatie in de eurozone door de grens van de 2% is gebroken. Denkt u dat dit een trend is die zich zal voortzetten in het nieuwe jaar? Uh, nou ja, ik, ik heb deze cijfers ook gezien. En er moet om te beginnen wel bij worden vermeld dat we niet exact weten hoe ze zijn opgebouwd. Uh, wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat de inflatie vooral lijkt te worden opgestuurd door de voedsel- en de energieprijzen. En, uh, nee, daar waren we niet naar op zoek. Um, China dan. De afgelopen maanden ontstond er commotie op de financiële markten... omdat er steeds meer aanwijzingen komen dat de Chinese regering kunstmatig de koers van haar munteenheid laag houdt. De yuan. Uh, inderdaad, ja, de yuan. Uh, was niet de vraag, maar wel goed. Dus we gaan meteen door met de volgende vraag. En die komt van een van onze luisteraars. Uh, een luisteraar die zelf ook actief is op de effectenbeurs. Zijn er bepaalde fondsen... die je aan kunt raden voor het komende kalenderjaar? Uh, nou ja, om te beginnen altijd uh, koninklijke olie. En dat uh, blijft in onzekere tijden toch altijd een stabiele factor. Uh, bovendien heeft u misschien vanmorgen ook het nieuws gelezen... over de op handen zijnde overname. En verder? Van, uh, nou ja, retail severe. Inderdaad. En... TomTom. -tom. Ja, ja, nee, TomTom -tom heb ik hier uh, niet op mijn kaartje staan. Ik kijk even naar de jury. Nee, nee dat, dat kunnen we helaas niet goed rekenen. Uh, oh, ja, oké. Okay. Uh, uh, nou ja, wat sowieso een winnaar is natuurlijk altijd is goud. Goud. Maar dat heeft vier letters. Dat past dus net niet. Wat? Uh, uh, oké, okay, ja. we gaan door. De volgende vraag is een uh, animatie gemaakt door de studenten van de HKU. We kijken even naar het filmpje. Oké, okay, heeft u het uh, een beetje kunnen volgen? Uh, nee. Goed. Hoe zou je de markt omschrijven die we in het filmpje hebben gezien? Uh, nou ja, in principe zijn er verschillende markten die in een heel stabiele... Is dat A, een boelmarkt of B, een bermarkt? Uh, Boel. Nee, helaas. Ja, dat uh, kan gebeuren natuurlijk. Uh, Maakt maar, niet uit. Ja, sorry hoor trouwens. Ik, uh, ja? Zou ik iets mogen vragen? Want ik, ik ja. weet niet wat hier allemaal aan de hand is... maar ik dacht toch dat ik was uitgenodigd om te komen praten als expert over... Mm -hmm. Nee, dat klopt. Maar de uh, prestaties vallen wat tegen. Uh, zeker ook gezien uw uh, achtergrond. Ik weet nog, de kandidaat van vorige week, Jeffrey uit Zwaag, uh, had op dit moment al 15 punten. Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat, uh, dat de vragen hier niet goed liggen... of wat dan ook, maar... Ik zie helaas ook dat dit alweer de laatste vraag was. Dus Ik vertel u nog dat u nog een winstverdubbelaar had kunnen inzetten. Um, maar misschien kunt u alsnog winnen door het woord uh, te raden. Heeft u al enig idee? Uh, nee. Oké, okay, dan gaat uw tijd nu in. Uh, ja, nou, Trant, wacht even. Uh, volgens mij zie ik het. Ik wil het woord graag kan ik het zeggen. Oké, okay, uh, stop de tijd. U weet het woord. Ja. Ja, te laat, helaas. Nou, uh, met een totaal van vier punten nemen we afscheid van financieel analist Guido Heerkens. Dank voor uw komst en volgende week hebben we Noud Welling te gast voor een eerste ronde wetenschap. Dag. We hoorde ons satirische journaal van De Speld. En dan is het nu tijd voor onze rubriek. Pluk de nacht. En dat is de rubriek waarin we iedere week een nieuw nachtberoep onder de loep leggen. En deze week nemen we een kijkje bij de Nederlandse kustwacht. Saak Pas is Chef van de Nacht. Goedenacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen mag ook. Is het een beetje een drukke nacht vannacht? Nee, dat valt uh, op dit moment wel mee. Wat, uh, wat doet de Nederlandse kustwacht zoal in een winternacht om half uur s'nachts? Nou, we zitten met uh, vier personen op post... Wij bewaken het Nederlands continental plat. Dat is een gebied van de Noordzee. Het anderhalf keer zo groot is als Nederland ongeveer. En dat, dat houden wij in de gaten of uh, ja, mensen onze hulp nodig hebben. Als ze uh, assistentie verlangen. Of dat zich uh, voor, probleempjes voordoen. En dat in, in, dat in de gaten houden, hoe gaat het in zijn werk? Ja, we hebben grote beeldschermen tot ons beschikking. Waarop we de schepen ja, live zien varen op zee. Dus als een schip motorproblemen heeft, een krant komt bijvoorbeeld ergens stil te liggen, dan, uh, dan zien wij dat en dan kunnen we dat schip oproepen. En wat voor problemen komen er wel eens voor? Komt dat vaak voor, een probleem in de ja. nacht? Ja, nou, dat komt uh, echt uh, regelmatig voor. Wat gebeurt er dan? Nou, we hebben uh, afgelopen maanden diverse keren aanvaring gehad tussen een uh, schip. Uh, laatst nog eentje geladen was met uh, een soort kerosine. We hebben een paar weken geleden een visserschip uh, gehad. Dat is omgeslagen boven de Waddeneilanden. En dan moet er uh, ja, direct op worden gereageerd en onmiddellijk hulp naartoe worden gestuurd. En, uh, rukt u dan ook uit of zit u gewoon op de meldkamer? Wij zitten zelf op de meldkamer. Ik heb dan uh, de coördinatie en wij sturen de eenheden aan. Dus de schepen en de helikopters of wat er voor hulp bij nodig is die daar naartoe gaan... die uh, staan met ons in verbinding... Wij vertellen ze eigenlijk wat ze moeten doen dan ter plaatse. En wat is het meest opmerkelijke dat u in uw werk heeft meegemaakt? Nou, opmerkelijke grote uh, incidenten. Dat is inderdaad uh, ja, schepen die omslaan. Uh, een helikopterdits, dus een uh, helikopter die in zee is gestort. We uh, hebben wel eens een keer gehad dat een mijn aan boord van een visserschip is ontploft. Uh, dat zijn echt serieuze uh, ongelukken waarvan uh, ja, ook in sommige gevallen levens betreuren zijn. Dat zijn altijd uh, vervelende incidenten. Voor en ons. raakt u dan in paniek? Nee, wij raken niet snel in paniek. Daar zijn we op getraind. Wij hebben allemaal eerst uh, een eerste interne opleiding en we hebben ook proceduretrainingen. We hebben een soort uh, ja, uitwijkcentrum waar we alles uh, kunnen oefenen. En Wij uh, raken niet snel in uh, paniek, want dat zou niet best zijn. Want dan kunnen we slechter uh, hulp aanbieden aan de mensen. En tot, uh, tot hoe lang moeten jullie nog door vannacht? Wij uh, gaan tot half zeven door. Dan komt een nieuwe ploeg uh, binnen krijgen dan de bijzonderheden te horen. En om uh, een kwart voor zeven gaan wij weer naar huis. Nou, dank u wel, Sjaak Pas, chef van de Nederlandse Kustwacht. En uh, succes nog. Ja, dank u wel. Succes het is... met het programma. Dank u wel. Blijf luisteren, zou ik zeggen. Het is uh, acht minuten over half vier. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En we hebben iedere week live muziek bij ons. In de studio zit nog steeds Joost Dobben. Joost, uh, lukt het wakker blijven nog een beetje? Ja, ja ik had net even een dipje. Maar uh, ik ben nu weer helemaal... Uh... Nee, Want het half vier dip momentje, maar daar zijn we dus net overheen. Uh, Hoe heet het laatste nummer dat je gaat spelen? Swim Naked. Oh, je daarvan? van zwemmen? Nou, ik heb het eigenlijk nog nooit zo vaak gedaan, maar uh, ja, die titel kwam zomaar in me op. En, uh, het staat ook meer voor uh, ja, afscheid nemen uh, van je geliefde. Uh, ja, je moet er mij even naar luisteren. Is... Heb je het speciaal voor iemand geschreven? Nou, ik heb het geschreven toen mijn geliefde in het buitenland was. Uh, en het was gewoon eigenlijk op een avond tijdens een optreden dat ik gewoon uh, dat liedje in één keer speelde. Dus ik, ik schreef het eigenlijk ter plekke. Dat is me eigenlijk nog nooit uh, daarna overkomen. Maar het verlaagde een soort tot mij, zeg maar. Ja. Heel apart. Nou, ik ben okay. benieuwd naar je spontane klanken. <laughs> Oké. Okay. ik Naked. Joost Dobbe, swim naked, hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Hey Joost, als mensen nu meer van jou uh, willen weten, heb je een website? Ja, heel makkelijk. www.joostdobbe.nl Dus www.joostdobbe.nl En ik moet nog even zeggen, voor het nummer van net zit ook een videoclip bij je. Ja, op YouTube... Uh, en dan uh, tik dan in Swim Naked met Joost Dobbe erbij. Want anders krijg je allemaal hele rare filmpjes natuurlijk. En dat is een hele mooie videoclip geworden. Je ziet een uh, verliefd celletje. En uh, ja, het is echt, uh, Ik ben heel trots op. Oké, okay, nou, dan gaan we na de uitzending meteen even bekijken op YouTube. En uh, dankjewel voor je komst in ons programma. Ja, jullie ook bedankt. Vond ik vond het gezellig. Veel succes. Ben je nog in het land te zien de komende tijd? Ja, ik ben de komende tijd uh, wel druk bezig in de studio. Uh, maar ik speel in Amsterdam, binnenkort in Volta en in Winston. En de data weet ik natuurlijk nu niet uit mijn hoofd. Oh, maar dat vier, maar staat allemaal op joostdopper.nl. Dank voor je komst en succes in de toekomst. Straks horen we nog onze 15-jarige verslaggever die een jaaroverzicht heeft gemaakt. Maar eerst gaan we even naar een speciale dag, want weet je wat voor dag het vandaag is, Casper? Uh, de verjaardag van Seesomstraat. Dat ook, maar het is ook wereldbraaiendag. De Vereniging voor Leesgehandicapten deelde vandaag aanzichtkaarten uit op Utrecht Centraal... Met daarop een speciale braille tekst. Elmas Elma ik is blind en ze deed ook mee aan de actie. Goedenavond. Goedenacht. Waarom aanzichtkaarten met braille teksten? Nou, wij wilden uh, met onze uh, leden van de werkgroep uh, Braille Promotie van de NLBB. Uh, wilden wij, uh, het Braille schrift, uh, uh, onder de aandacht brengen, dan in positieve zin. Maar ik kan bijvoorbeeld geen Braille lezen. Dus als ik zo'n aanzichtkaart zou krijgen, wat moet ik daar dan mee doen? Uh, nou, uh, op die uh, kaart staat, uh, er staat dus zowel een zwartdruktekst als een braille tekst. In zwartdruk staat er, uh, braille is onmisbaar. Daaronder krijg je uh, een braille tekst. Er staat dus, door middel van braille kun je lezen en schrijven. En uh, daaronder uh, staat dan een verwijzing naar de website van de NLBB, dat is de uh, Vereniging van Leesgehandicapten, uh, waar je dan een braillealfabet kunt vinden om die braille tekst te kunnen ontcijferen. En en daar kun je dan ook uh, heel veel meer informatie over braille vinden en wat de NLBB nog meer doet voor andere leesgehandicapten. Hm. Hoe ging het vandaag? Ja, het ging eigenlijk uh, wel heel goed. We hadden er zelf wel een uh, heel positief gevoel over. Uh, mensen die, um, uh, ja, die, die hadden best wel uh, belangstelling. Er ontstonden, uh, ja, met de een was meer dan met de ander, uh, wel gesprekken. Dus het was niet zo dat mensen alleen maar de kaart aannamen en uh, dan weg. Uh, maar ook wel vroeger van ja gewoon meer uh, meer vroeger zeg maar dat we gewoon iets meer konden uitleggen over braille en wat we aan het doen waren en waarom. Nou heb ik even uh, uh, gezocht op internet naar een Wereld dag, maar ik kon er verder niet zo heel veel over vinden. U had niet zo heel veel verder publiciteit vandaag geloof ik. Nee, klopt. Um, wij weten zelf eigenlijk ook nog maar kort dat, uh, dat het vandaag Wereld dag is. Um, het is uh, de, de geboortedag van uh, Louis Braille. Dat is de, uh, de bedenker van het uh, Braille Schrift. En uh, ja, nog niet zo lang geleden uh, werden wij gevraagd of we wat gingen doen op Wereld Braille Dag. Dus toen hebben we heel snel iets, uh, iets proberen te bedenken. En waarom is het belangrijk om hier aandacht voor te vragen? Nou, omdat er um, uh, heel veel negatieve. Um, Aandacht voor braille is als, als er iets uh, gezegd wordt over braille of beweerd wordt, dan is dat heel negatief. Omdat mensen vinden dat uh, braille heel ouderwets is tegenwoordig. En dat het een uh, veel te duur systeem is en dat er maar uh, een beperkt aantal visueel gehandicapten er gebruik van maken. En dat het dus ook in stand houden en dat het wel vervangen zou kunnen worden door um, bijvoorbeeld uh, spraaksynthese. Dat veel goedkoper is, maar dat... Uh, dat kan gewoon helemaal niet. Je kunt uh, braille niet vervangen door, door spraak. Is in de regel genomen eigenlijk ieder boek ook in braille te krijgen? Uh, nee, niet ieder boek. Wel veel, maar uh, ja, lang niet zoveel als dat er uh, uh, zwartdrukboeken zijn. Dus eigenlijk is er te weinig aandacht voor braille, maar ook te weinig mogelijkheden met braille. Uh, nou, er is wel heel veel mogelijk met braille, maar uh, er wordt te weinig aandacht uh, aan besteed en uh, het wordt ja, niet, zo, niet echt serieus genomen van, nou ja, oké, okay, uh, jullie moeten het maar doen met, uh, met wat er is. Nou, dan hoop ik dat, uh, dat, uh, dat mensen hier uh, nu wat aan hebben. En dan dank ik u hartelijk voor uw toelichting. En ja, jullie ook hartelijk Katink. bedankt. Dank, dank u wel. wel. Het is alweer twaalf minuten voor vier. U luistert nog steeds naar Nog Steeds, Wakker Nederland op Radio 1. En elke week is hij weer bij ons, onze vijftienjarige sterfverslaggever Rens Gooseling. En deze week bespreekt hij zijn hoogte- en dieptepunten van 2010. Mijn allereerste item in 2011 wil ik graag opdragen aan 2010. Het jaar waar ik over 35 jaar, als ik 50 ben geworden, nog steeds over zal nadenken. Het was een topjaar, tenminste als ik voor mezelf spreek. Het begon al in januari, met Seven Days, een jongere krant die mij wilde gebruiken in hun reclamecampagne. Zo stond ik elke week pagina groot in alle grote kranten van Nederland. En hoe stoer is dat? Ik was ook jongste omroepdirecteur van Nederland bij Omroep Link. En Link stopte ermee, dus ik moest op zoek naar iets nieuws. Totdat ik werd uitgenodigd voor een gesprek bij een nieuwe omroep. Iets met wakker worden met Nederland of zoiets. Daar hoorde ik dus later van dat dat WNL ging heten. Toen wist ik nog niet dat ik hier op mijn vijftiende... al een van mijn allergrootste dromen waar ging maken. Ik werd verslaggever voor Radio 1. Ik begon me al te bedenken hoe dat zou gaan... Na een paar weken... een mooie iPhone... vijf sterrenhotels... en dan daar met zo'n dik glas cola... met een citroentje erin... aan zo'n strand liggen... muziekje aan... en dan af en toe een item opnemen. Top, toch? En toen begon het. Ik startte... en ik ging bijvoorbeeld naar de roodharige dag. Ik ging naar grote concerten... Ik praatte met de allergrootste artiesten. En ik ging zelfs naar premières. Ik ben gewoon elke week op Radio 1 te horen. Maar ja, zo zonnig was dat wereldje van een verslag even nog niet. Want ik kwam erachter dat er ook wat kon gebeuren. Ik liep namelijk op mijn 15e voor het eerst over de wallen voor Radio 1. Mag ik wat vragen? Nee, nee. nee? Ga weg. Er... Nou, een kijkje bij een demonstratie van krakers. Maar Er bestaan mensen. Het is mens... op raar dat die mensen helemaal niet herkenbaar willen zijn en achter die doeken lopen. Het een beetje sneaky. Werd gedist door Sinterklaas. Help u nog even met vragen. Hè? Ja, ik heb even hulp nodig hier. <lacht> oh ja, wat heeft u het meest gemist? In... Wat heeft u het meest gemist in Nederland, Sinterklaas? Ja, wat is de vraag? Wat heeft u het meest gemist van Nederland, Sinterklaas? Ik kan één ding zeggen. Je leert snel. En werd aangevallen door een zwerver. Vindt u dit nou wat? Wat moet je? Maar er gebeurden natuurlijk ook heel veel leuke dingen. Ik was namelijk bij het Gouden Televisiering Gala. Waar je normaal op je vijftiende eigenlijk niet binnenkomt. Op dat feestje sprak ik met Jeroen van Koningsbrugge. Ik heb een uh, smoking aan. Heel erg opvallend. Nee ja, ik heb, ik heb een... Uh, want dit is voor de radio. Ik heb een radio. gouden jurk aan. Met uh, groene biezen. Die heb ik nu aan. En mijn vrouw heeft de tuinbroek aan van uh, platina. En Marijke Helwegen. Als je borst goed uitkomen, dan, uh, dan word je ook gezien. Ik denk, laat ze er goed uitpuilen. Toffe baan, hè? Verslag geven op Radio 1. Maar we kunnen nu... Echt beginnen met 2011. Het jaar waar ik zeker weer mooie dingen mee ga maken. Want ik word namelijk 16. Dus laat die champagne niet meer komen. En allemaal gelukkig nieuwjaar. Nou jij ook Rens. En waar je volgende week bent, dat zullen we dan weer zien. We gaan nu eerst luisteren naar Steelers Real. De zanger overleed vandaag op 63-jarige leeftijd. En als ode van jou, Stuk in the Middle with you.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 Stuck in the middle with you. De Steelers' wheel hoorde u hier bij Radio 1... naar aanleiding van de zanger Jerry Rafferty... die vandaag overleed op 63-jarige leeftijd aan een leveraandoening. En dan gaan we over naar onze columnist Diederik van Zessen. Want deze nacht heeft hij wel iets heel bijzonders op te biechten. Een bekentenis. Ik leef met een handicap. Nee, ik heb geen verstandelijke beperking... en al mijn zintuigen werken ook nog, maar er is wat anders aan de hand. Drie jaar geleden scheurde ik mijn voorste kruisband af en sindsdien knak ik te pas en te onpas door mijn rechterknie knie heen. Pijnlijk, maar vooral erg onhandig. De dokter heeft me geadviseerd om te stoppen met het beoefenen van contactsporten. Met pijn in mijn hart zei ik daarom mijn voetbalteam aan mij de vijf gedag en probeerde mijn heil te zoeken in de solosporten. Met succes werkte ik aan mijn herstel en ik leefde een half jaar pijnloos. Tot vorige week. Ik fietste gehaast van mijn huis in de Utrechtse wijk Lombok... naar het centraal station van dezelfde stad. Nog een blik op de klok. Inderdaad, ik had nog maar weinig tijd. Dan valt mijn oog op het wegdek. Nog voordat ik me kan realiseren dat ik op een ijsbaan fiets... lig ik al over de kop. Mijn knie knakt dubbel en ik schreeuw het uit. Ik ben weer terug bij af. Een paar dagen later schuifel ik met mijn krukken over straat. De tranen staan in mijn ogen. Het wegdek is nog steeds spekglad en het beginsel... houd je eigen straatje schoon blijkt in Utrecht ook niet meer bekend. Achter een raam zie ik een oude vrouw me aankijken. Ze ziet me prutsen. Zij durft de deur blijkbaar al niet eens meer uit. Ik doe er bijna een uur over om bij de bushalte te komen. Normaal gesproken loop ik het stuk in vijf minuten. Tijdens de wandeling kom ik, met krukken, twee keer ten val. Zielig verhaal, hè? Ik heb behoorlijk met mezelf en het oude vrouwtje van doen. En wat hoor ik vervolgens vandaag op het nieuws? Voor snelwegen is er voorlopig nog genoeg strooizout... Maar bij steeds meer gemeenten en provincies is de bodem in zicht. Dat is ook een van de redenen waarom we nu het zoutblokket hebben ingesteld. Dus we dachten we moeten dat gewoon nu doen. Want het aantal gemeenten wat zegt een tekort te hebben, dat zal ongeveer 100 tot 150 zijn denk ik. Nieuwe leveranciers, contracten, 80% van het strooisout op. Ik glibber week in, week uit door de stad op mijn fietsje. Nergens is gestrooid. Ik zal de gemeente Utrecht niet aanklagen, hoor. Ik had het ook rustig aan kunnen doen. Maar als het zout nu al op is, dan is er sprake van een behoorlijke miscalculatie. Nou, dat kun je wel zeggen. En ik ben benieuwd of het straks nog glad is op de weg naar huis. Ik ook. En ik ben ook heel erg benieuwd wat er zometeen in Nu al wakker Nederland zit... tussen 4 en 6 op Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Bastiaan Nachtegaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je jullie doen? We gaan het hebben over veel. Um, bijvoorbeeld, wat denken jullie dat eigenlijk de meest asociale gemeente is van Nederland? Noem, noem eens wat. Oei. Uh, er is pas een film over gemaakt, zo erg is het. Oh, Maaskantje. Uh, Maaskantje. Ja, Maaskantje. Nou, dat is dus uh, niet helemaal waar, want in Maaskantje woont de beste buurman van Nederland. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En die woont in Maaskantje? Nou, die woont in Den Dungen. Maar dat is uh, hetzelfde. Volgens mij, volgens mij is dat de officiële naam van Maaskantje. Ik zou het niet zeker weten. Maar. Uh, verder gaan we het hebben over de nieuwste gadgets. Want uh, uh, vandaag begint de grote beurs in uh, Los Angeles die erover gaat. Uh, de SES. Uh, we gaan het hebben over een café voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En we bellen met uh, uh, Australië. Want daar zijn nog altijd die overstromingen in de provincie Queensland. Een enorm gebied dat daar onder water staat. Uh, en wij gaan even bellen met een stuk waar het water inmiddels weer een beetje gezakt is. Maar waar het nog steeds behoorlijk veel problemen oplevert. Ja, het is een gebied zo groot als Nederland, of nee, als Duitsland en Frankrijk. Uh, zeg alles bij elkaar, wat, wat ja. onder water is. Ja, het is enorm groter. daar. Ja. En het, ik weet niet, het schijnt ook de hoofdstad bedreigd te hebben een tijdje. Ik geloof dat dat gevaar inmiddels een beetje gezakt is. Maar goed, daar gaan we het straks eens uitgebreid over hebben met onze correspondent die daar zit. Um, mocht je daar geïnteresseerd in zijn, dan zou ik uh, adviseren om daarnaar te luisteren. Van vier tot zes? Ja. Nu al Wakker Nederland. We gaan blijven luisteren. Uh, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering... van Nog Steeds Wakker Nederland. Uh, ja, dat was jouw vuurtoop, uh, Ingeloe. Ja, zeker. Nou, volgende week zit hier weer uh, Erik Nusselder. Maar ik uh, voelde me vereerd dat ik er deze week uh, op zijn plek mocht zitten. Ik vond het fijn dat je er was. En uh, volgende week gewoon weer ja. aan de andere kant uh, energie. Want Erik Nussotter is er, als het goed is volgende week weer bij ons weer uh, genezen is en wel. Dus uh, volgende week weer luisteren naar nog steeds Wakker Nederland. En dan hebben we trouwens als muziekgast uh, Fabiana Dammers. Die komt hier uh, live spelen en zingen. Dus dat uh, wordt ook zeker iets om naar te luisteren. Dus, dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Ingeloe bedankt. En tot volgende week. Ja, dankjewel Casper. En uh, hierna komt het uh, programma Nu al Wakker Nederland van 4 tot 6. Met Bastia Nachtegaal en Cambran Oela.